Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft het reisadvies naar Oekraïne opnieuw aangescherpt. Alle niet-essentiële reizen naar Kiev, Lviv en vier andere steden worden ontraden. Woensdag werd het reisadvies ook al aangescherpt... vanwege het escalerende geweld in het land. Toen kregen reizigers het advies de meest onrustige plekken in Kiev te mijden. De Nederlandse ambassade in Oekraïne roept Nederlanders nu op zich te laten registreren. Schiphol heeft gisteren van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid een waarschuwing gekregen dat terroristen mogelijk een aanslag plannen met een schoenbom. Dat meldt persbureau Reuters. De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid ziet geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen op Schiphol nog verder aan te scherpen. Volgens Reuters zijn er geen specifieke aanwijzingen dat er iets op stapel staat, maar werden vliegtuigmaatschappijen die op de Verenigde Staten vliegen voor de zekerheid gevraagd goed op te letten oud burgemeester Wolfsen van Utrecht moet getuigen in een zaak van een weggepest gezin. Het Marokkaanse gezin werd in 2011 weggepest uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn. Volgens hun advocaat vroeg burgemeester Wolfsen de gezinsleden toen persoonlijk terug te keren naar hun woning. De familie zal van Wolfsen de garantie hebben gekregen dat ze veilig zouden zijn. Maar dat bleek niet het geval. De familie moest opnieuw verhuizen. Het 8 december strafproces blijft voorlopig geschorst, want de amnestiewet blijft van kracht. Dat zegt de openbaar aanklager in het strafproces. Het proces werd in 2012 opgeschort nadat het parlement een opstreden wet aannam... die amnestie verleende voor zo'n 20 strafbare feiten die eind jaren 80 werden gepleegd. Waaronder de decembermoorden. Door de uitspraak hoeft de hoofdverdachte, president Desi Boutersen, opnieuw niet berecht te worden.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 Schulden. Mensen in de kou te laten staan Ik brak mijn been op vele plaatsen Want ik vergat de laatste twee Maar ik had mijn nek wel kunnen breken Dus het viel eigenlijk best wel mee zeggen tot Yeah. <laughs>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 I've been a fool before. Wouldn't like to keep my love gone. TV, je tekst TV, op kanaal 45.